Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De NAVO-termijn de, de leiding van alle militaire operaties in Libië op zich. Bondgenootschap neemt de taken over van de internationale coalitie, die nu wordt geleid door de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië. De NAVO zal niet alleen het wapenembargo en het vliegverbod boven Libië handhaven, maar mag ook aanvallen uitvoeren op Libische grondtroepen. Mag alleen als die de burgerbevolking bedreigen. De ambassadeurs van de 28 NAVO-landen zijn het daarover vanavond in Brussel eens geworden.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 Aloha, Elemai Ele mai Hawaii. E hula, hula, a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 En u, en wat mij betreft, graag een, een hele goede nacht. Graag tot de volgende keer. Dag.